Vermoedelijk is er een bijtende stof in de kartonnen bekers terechtgekomen, zegt een woordvoerder. De man die gisteren in Doornspijk een politievrijwilliger aanreed, heeft zich gemeld bij de politie. En wordt de komende dag verhoord, net als iemand anders die ook in de auto zat. Dan wordt waarschijnlijk meer duidelijk over hoe het ongeluk kon gebeuren. De politievrijwilliger werd dinsdagavond door een busje geschept, toen hij toezicht hield bij een wegafzetting. Hij raakte bewusteloos en werd zwaargewond afgevoerd.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 Um, u bent uh, aan het woord, het tweede uur. U kunt bellen 0800-1121, want we gaan het hebben over emigreren. Misschien uh, heeft u een tijd in het buitenland gewoond. Of um, bent u niet geboren in Nederland en woont u hier al een tijd... en heeft u daar iets over te vertellen. Dat horen we graag. En dat doen we naar aanleiding van uh, het gesprek in het eerste uur... met theatermaker Saletin in Kirmesius, uh, die hier te gast was. Um, geboren en getogen in Zutphen. En maakt theatervoorstellingen over zijn... Nederlands-Turkse identiteit. Wat ik het eerste uur uh, ben vergeten te vertellen. is dat u daar naartoe kan. En wel morgen en overmorgen al. in het OT-Zomerfestival in Rotterdam. tijdens een theaterfestival. weer een week of begin september in Amsterdam. Uh, speelt hij zelfs twee van zijn voorstellingen daar. zowel die over zijn vader. als over zijn moeder. waar we het eerste uur over gepraat hebben. De details kunt u vinden op de website troubleman.nl. U kunt bellen, 0800-1121. Mailen mag ook, casaluna@ncv.nl En ook nog steeds in de studio is Maatje teusink singer-songwriter... Um, die de, hele, de hele, hele uur voor ons live muziek gaat maken. Maar we beginnen met Sergio. Ja, hallo, goedenavond. Goedenavond, Sergio. Zo, ik heb eindelijk een keer een onderwerp waar ik echt... Uh, tot echt bij me past. Ja, waar, waar, waar, waar ben je geboren? Uh, ik ben in Italië geboren. Ik ben volbloed Italiaans, maar hier in Nederland opgegroeid. En hoe oud was je toen je hier kwam? Uh, twee maanden. Want ik ben eigenlijk tijdens een zomervakantie geboren. <laughs> als enige van de kinderen. Want de rest is eigenlijk hier geworden. Hm. Want mijn ouders zijn hier in de jaren zestig gekomen. Mm -hmm. Gewoon nog gastarbeider, net als veel Turken. Maar de, de, de, de, ja, de arbeiderschool daarvoor eigenlijk nog. Mm -hmm. Uh, ja, dus ik ben hier opgegroeid. En uh, herkende jij wat ze 13 in het eerste uur vertelde? Dat je Hollands opgroeit en eigenlijk de laatste jaren na 9-11, na Theo van Gogh dat het meer over, over je identiteit gaat? Oh, dat, dat onderdeel van de, heb ik niet gehoord. Mm -hmm. Maar toevallig, ik was net even een paar aantekeningen voor mezelf... aan het maken van, oh god, wat ga ik zo meteen even de uitzending. En als ik yeah. precies dat opgeschreven dat dat namelijk hebben, is het gewoon, gewoon verzuurd. Kijk, vroeger werd ik ook wel eens uitgemaakt voor Turk. En, en, en dan leg je uit, nee, ik ben Italiaans. En dan is het, was het altijd van, oh, je bent Italiaans. Oh, dan ben je een ander soort allochton. Dan ben je ook weer meer oké. Okay. Yeah. Dus uh, over hè, die ironie gesproken waar we het eerder uh, over hadden. Yeah. Maar ik merk inderdaad na 9, 9 11 dat het enorm ja, versuurd is. Ik ben ook een paar weken na 9 11 waar ik overigens enorm voor gehuild heb... bij de ambassade Bloem heb gebracht, alles erop en eraan... Yeah. ben ik in, in een kroeg uitgemaakt voor een uh, moslim en ga het land uit. En, en ik dacht dat het een grapje was. En ik, en ik klop die jongen op de schouder en ik zeg... Uh, jongen, ik ben meer christen dan jij in je hele, le hele leven zou kunnen zijn. En hoe reageerde de, de boosdoener? Nou, hij reageerde door zijn glas bier... gewoon kapot te slaan tegen de bar... Tegen de bar mm -hmm. en mij daarmee te gaan bedreigen. Oh, dat is ook een hele subtiele manier van het debat aangaan. Ja, nou, ik, ja, ik ben echt letterlijk naar buiten gest, gestrompeld, bibberend... ook gewoon gechoqueerd van het feit dat niemand nee. iets deed in de bar... om deze jongen te de, uh, om tegen in te gaan. Maar het enige wat uit mijn mond kwam was: ik stop de mensen op. Zou zieken uit? Als een moslim moslim. zieken, moslim uit? En is dus, het. Uh, uh, maar. En uh, twee weken later, dat moet ik trouwens nee. ook even vertellen: twee weken later ben ik door een Marokkaan tot een Jood uitgescholden... Omdat ik met een hele grote kruis. Uh, uh, <laughs> uit mijn oorlog, broek. Uh, vliep. Ja, ja, dus je kan. Je, je hebt bijna een kwartet. Je hebt bijna alles uh, gehad ja. nu. Ja, ik ben, ik ben niet je bent nog niet meestal. voor boeddhisten uitgemaakt. <laughs> maar, nee, dat, maar Sergio, niet, maar ik, ja. Sergio ben je dan, uh, is jouw reactie dan dat je, uh, ja, dat je je dan meer Italiaans gaat gedragen? Dat je denkt, nou stikker maar in, dan ga ik it Italianiseren voor Italianisering van de samenleving? Nee. Of, want of, weet je wat, mijn ouders, ja. zijn terug, mijn ouders zijn terug naar Italië gegaan. Ja. En uh, mijn broers en zus ook. Want mijn ouders hebben ons op een Italiaanse school geplaatst hier in hmm. Nederland als kind. Ja. Die hebben zich het laat om ons naar een privéschool te, te, te, te, te sturen. Om, weet je waarom trouwens? Omdat ze niet wouden dat we werden aangezien of behandeld zoals alle andere Turken of, of, of allochtonen. He, want ze hadden snel ook het idee van alle, als allochtoon word je, word je toch een soort burger. Dus ze sturen jullie naar een internationale school. Ja. En uh, uiteindelijk, ik, ik wil juist hier in Nederland blijven. En mm -hmm. ik heb er gewoon juist voor gekozen. van, nee, Ik ga nu juist voor Nederlandse. Weet je wel? En ik heb dat van me, van me afgeschud. En ik ben toen gaan studeren. Dat was ook de eerste keer dat ik in een fulltime Nederlandse omgeving terecht kwam. En nu ben ik uh, aanstaande leraar. aardeskunde. Wat leuk. En dat terwijl ik nog nooit geen, geen één les Nederlands heb gehad in mijn leven. En nu word je leraar aardeskunde. <lacht> ja. En um... Maar dus het heeft je eigenlijk helemaal niet van de wijs gebracht... op, op, op wat rare momenten na. Pardon? Je bent er niet, uh, uh, nou, niet anti-Hollands van geworden... dat je denkt, als jullie me zo behandelen, dan uh, zoek het maar uit. Tuurlijk, tuurlijk. Ah, wel, ik wel. heb ook wel eens dat ik weg wil, hoor. Maar dat mm -hmm. is meer gebaseerd op het weer. <laughs> ja, oké. Okay. <Maar> dat, dat... <laughs> dan dat is het... Nee, kijk, ik ben in Nederland ook gewoon heel dankbaar... voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor heel veel dingen. Ik bedoel, nee. uh, kijk, ik denk dat racisme... dat is... Overal, latent, minder latent. Ik denk dat Turken in Turkije, uh, ook in de zijn zijn er minderheden. En in Italië ook. En hey, Italië is ook niet echt een land om trots op te zijn. Sinds de burgerskoning. Dus uh, ja, en ik, zelf ben ik homo bijvoorbeeld. En, en in geen enkel land uh, worden homo's, uh, weet je wel, uh, zo van links tot rechts. Alle politieke partijen tot christelijke politieke partijen aan toekomen voor ons op. Kijk, ja. dat, dat kan ik geen, geen enkel ander land uh, uh, van zeggen. En daarom ben ik ook heel blij en trots dat ik in Amsterdam woon. Dat is wel trouwens zo. Ja. Ik heb een hele ik heb een, mijn identiteit bestaat uit mijn Amsterdamse identiteit. Mm -hmm. En mijn. Ja, ik noem me Amsterdamse en Italiaans. En misschien dan, dan, dan Nederlands. Dat wel. Ja, ja. En. Um... Nee, want het wordt inderdaad gezegd: oh, als het, dan, dan ga ik emigreren. Je had nu de. De quote, dat tijdschrift, die had een poster van Emile Roemer... met een kettingzaag erop gezet en onder het bloed. En als die man dan hier aan de macht zou komen... dan, zou, dan zouden alle mensen van de quote gaan immigreren naar Zwitserland. Ik weet niet of het oh, gezien. Ja, ja. Mm -hmm. ja dat denk ik. zit je in Zwitserland. Dat is ook zo wat. Dat is heel saai daar. Ja, een heel, heel burgerlijk uh, ja. landje is dat inderdaad. Moet je daar, moet je, zit je daar met al je geld? Dus het is... Nee, maar meer als voorbeeld, dat het, uh, het roepen van: als het zo, zo doorgaat, dan ga ik hier weg. Ja, is het ergens anders dan nog zo ontzettend veel leuker? Daar is ook weer gedoe eigenlijk, hè, wat je zegt. Uh, of je zou nu niet ja. zo een, een andere stad uit je mouw kunnen schudden, schudden waar je denkt: nou, dan ga ik daar naartoe. Dat is een stuk oh, beter hoor. Dat, dat wel. wel? Ja, wat dan? een paar daar: Parijs, Barcelona, Madrid. Ik heb al een paar jaar geleden gedacht, in Italië niet. Dat raar genoeg zou ik nooit terug naar Italië mm -hmm. willen. Omdat ik me daar dan weer hartstikke allochtoon zou voelen. Ik ook genoeg. In Spanje is het heel moeilijk werk krijgen nu als je, als je jong bent. Dat, dat, dat, dat, dat, dat sowieso, dat sowieso. Maar uh, nee, in, in Italië voel ik me eigenlijk genoeg allochtoner dan hier. Want hier ben ik comfortabel in mijn positie van alloftoon. Mm -hmm. Maar als ik in Italië ben, dan spreek ik Ik spreek natuurlijk wel Italiaans. Maar niet de slang en ik weet al die kleine dagelijkse culturele dingetjes niet. En, uh, en ik heb een gek accent voor die mensen daar. Dus daar ben ik een alloftoon. Zat 13 zit hier nog steeds in de studio. Wild mee te knikken dat hij het allemaal herkent wat je vertelt. Ja, ja. ja nee, precies. Dat is ook. Ja, ik herken hem natuurlijk ook. Heel erg zo ja, ik denk dat wij allebei ook de frustratie van de, de frustratie van de Nederlanders kunnen begrijpen. Ja. Met alle tonen. Weet je, dat, dat kan ik ook wel weer begrijpen. Ruimdenkende types zijn jullie. Misschien moeten jullie dan toch maar met z'n tweeën die politieke partij gaan, <laughs> gaan oprichten. Oh, nou ja, nou, nou ik, uh, ik woon toevallig om, uh, om, uh, om met Mekka, bij elkaar te plein, wow. waar hij dit die, die, die op Ik heb het gemist. Dus ik denk dat het was toen ik. Uh, uh, het, schept, maar, uh, het schept in ieder geval een band, Sergio, dit alles. Ik ja. ja. kom zeker kijken naar je voorstelling. Uh. Hij zwaait. Ja. Hij, hij roept hoera. Sergio, dank je wel um, voor jouw uh, interessante verhaal. En ja, um, nou, we, um, Weet je nu ook alle... Je, gaat, je wordt leraar aardrijkswinnen, of je bent het al? Ja. Weet je dan alle hoofdsteden ter wereld? Ja, maar weet wat mijn grootste probleem was met uh, de kunnen geven? Het Nederland. Ik moest, ik moest uitleggen wat, hoe de Nederlandse geschiedenis van Nederland... waar alle verschillende bodemsoorten... Oh, ja. Ik had gigantisch moeite mee. Ik begin steeds eens van turf vast. Ja, dat is, dat is goed. Maar de hoofdsteden gaan goed? Ja, de hoofdsteden gaan goed. En ik weet inmiddels ook dat Nederland uh, twaalf provincies heeft. Goed? Oh, ja. Of twaalf, toch? ja. ja. Nou, dat moet je wel weten als leraar dus kunnen Ja, vinden. nee, daarom, daarom, daarom. Oké, okay. uh, okay Sergio, dank je wel, hè? Ja. En een, een hele goede nacht. Jullie ook. En succes ja. met alles. Hoi. U kunt ook bellen, 0800-1121. Um, bent u van hier, maar toch niet helemaal... en wil u er wat over vertellen, net als Sergio? Of bent u in Nederland geboren en heeft u een tijd elders gewoond? 0800-1121 of NCRV.nl um, wij zijn blij, want wij hebben live muziek, Maatje thuisink So Star. come with me i'll show you why i'm distant i'll show you where we'll go through desert constantly break into the surface the heat's nearby it beats me perfect. Het voor de luisteraars alsof er drie gitaristen op een gegeven moment bezig zijn. Maar dat ben je allemaal zelf, hè? Ja, het is een loopapparaat. Loop het loopapparaat van Maatje Teussink. Hoe heette dit nummer? Mesdar. Hartstikke mooi. Uh, we gaan je zo weer terug horen. Eerst um, verder over uh, immigratieverhalen. Meneer Glinnis, spreek ik dat goed uit? Heel goed. Ja, gewoon Glinnis. Oh, klein is. Het is In Het in Nederlands. Dus Nederlands, nee, okay. Kijk, ik, ik ben dus van Nederlandse ouders. Uh -huh. Maar ik ben dus in Uruguay geboren. Yeah. En daar heb ik de eerste negen jaar van mijn leven, op drie weken na, heb ik daar gewoond. En ik, uh, ik, ik Wauw. ik kan niet overuit. uit. Ik ben, ik ben, als ik er aan denk, ben ik er nog lyrisch van. Dus die, over die eerste negen jaar in Uruguay? Ja, ja, ja. want ten eerste een heerlijk klimaat... Het is daar, uh, ja, het, het is daar een... Uh, ondanks dat Uruguay aan zee ligt, was, is het toch uh, ja, een, een behoorlijk droog klimaat. Mm -hmm. Ik hoor mezelf trouwens terug op de radio. Kan, kan het dat je dan jouw radio nog aan hebt staan? Nee, nee, nee, oh. nee, maar ik, ik hoor mezelf door de telefoon, hoor ik mezelf dubbel praten. We hebben een raar echootje. De, te ja. de techniek is druk aan het werk. Ja. Um, ik, hoop dat, ik hoop dat het voorbij gaat, anders zullen we het toch zo even moeten doen. Lukt dat, nou, ja. denk je? Ja, nu is hij weg. Ha, kijk. Nee, dus... nee, nee, toch oh, niet. Weer terug. Nee. En nu, ja. oh. nou, We gaan gewoon nog even door als het goed is. Behalve ja. als je het niet meer aan kan. Um, maar die eerste negen jaar hebben dus een enorme indruk op je gemaakt. Ja. Helemaal. Is het, is het nog goed gekomen daarna? Toen je eenmaal ja, weer terug in oh, Holland was? Sorry? En toen je eenmaal weer terug in Nederland was? Is het toen nee, goed ben, gekomen? Nee, ik ben nooit, in, ik ben nooit in, ik ben in Uruguay geboren. Nee, maar je, je woont nu toch hier? Ja, maar nou, nou, toen, toen ik eenmaal terug in Nederland was, nee. Toen ik in Nederland kwam, je ja. Want, want uh, ik was nooit in Nederland geweest, dus. Nou, en... je hebt de eerste negen jaar van je leven in Uruguay gewoond ja. en daarna hier. Ja. ja. Maar is het... heb je altijd een soort heimwee gehouden? Jawel, toch wel. Maar nooit Alleen... teruggegaan? Nee, nee, nee, want uh, daar heb ik de financiële mogelijkheden niet toe gehad. Nou, ja, En uh, ik, nou, ik moet eerlijk toegeven, kon ik goed sparen, hè? Maar op wat voor manier heeft het zo'n indruk gemaakt... dat het nog steeds zo in je systeem zit? Waar, ja, het, wat, wat, wat zijn de herinneringen? De ruimte, het, het klimaat. Mm -hmm. En ik kan me herinneren dat ik eens een keertje met mijn vader... een dag gereisd heb. Toen moest hij uh, naar een andere, andere plaats zo. Heb ik een dag met hem gereisd... zonder iemand tegen te komen. Wauw. Dat, dat lukt ja. bijna nooit hè, in Nederland. Nee, nee, nee. Kijk, ja. en dat bedoel ik... Want Uruguay is dikke groot als Nederland ongeveer. Mm -hmm. En er wonen iets van 3 uh, miljoen inwoners. Je, je hebt daar ruimte, je hebt daar ruimte. Ik kan me herinneren in de zomer. is altijd warme regen, hè. Mm -hmm. Ik heb die echt nog steeds in trouwens. Oh, nou, dan denk ik dat we het, um, dat we het dat toch maar even kort moeten houden. Want dan, dan, dan ja. uh, gaan we verder ja. met de andere bellen. Ja, nee, uh, maakt, maakt dat maakt me niet uit. Dan, dan nee, nog een nee, laatste vraag. Ben je, um, ga je binnenkort of ooit nog eens terug naar Montevideo? Sydney, Sydney. Ik ben dus. Ik ben dus uh, sinds 1981 heb ik een ongeluk met de motor gehad. Oh jee. En uh, toen ben ik slechtziende door geworden. Want ik heb toen bij mijn rug gebroken. En dan loop je er alle zinnen zelf zo. Ja. En uh, ja, ik ben dus nu heel slechtziende. Ja. En ik zie, ik zie mezelf... als zou, al zou ik miljonair zijn... Mm -hmm. Nou, dan tot niet teruggaan. Want ik, ik heb niks meer te zoeken eigenlijk. Dus je moet het doen met de herinneringen. Maar die zijn wel ja, goed, ja, hè? Die zijn mooi. Ja, ja, ja, ja. ja hele, hele, hele, hele gaaf. En weet je wat er ook zo leuk was? In de zomer, hè, als er warme regen is... Er was gewoon in de regen douchen. Dat kon gewoon, want er waren geen buren in de buurt. Gew gewoon in je naakje naar buiten rennen? Ja, ja, ja. ja. Ik moet ook eens naar Uruguay. Het klinkt goed. Oh, man, echt waar. Als ik jou was, ik zou ik het doen. Ik ga het doen. Ik ga, ik ga er in ieder geval over nadenken. Dank je wel. Um. Okay. En een hele bueno. goede nacht. Hasta luego. Buenas noches. Oké, okay, buenas noches. Dag. Dag. Goeienacht, Amna. Goedenacht. Goedenacht. Um, kom jij ook van ver? Ja. Waar kom je dan vandaan? Ik kom van uh, Sudan, in Afrika. Ah. En hoe lang woon je ja. in Nederland? Ik uh, 31 augustus dit jaar is het precies 20 jaar geleden dat ik uh, hier naartoe uh, ben geëmigreerd. Mm -hmm. En, te, en, te... en is te, moeten we dat gaan vieren? Uh, ja, wat mij betreft wel, ja. Ja, <laughs> <Heb> je... <laughs> ja zeker. <laughs> het is natuurlijk vol met uh, heel veel uitdagingen zonder meer: het taal, het cultuur, even leren. Mm -hmm. Uh, leren omgaan met mensen, leren nieuw gewendes, uh, nieuw soort. En dat, is, uh, nou, dat heeft wel tijd gekost, maar uiteindelijk als ik terugkijk... dan denk ik van nou, ze waren heel drukke jaren, maar uh, ik heb uh, ontzettend veel geleerd. En ik heb uh, een huisje voor mezelf gebouwd en een plekje in de maatschappij gemaakt. En ik uh, voel me zeker uh, thuis weer. En kan je iets vertellen... Um... Over de manier waarop je twintig jaar geleden hier bent aangekomen? Ja, ik uh, ontmoette een Nederlandse uh, jongeman in Sudan. En uh, we raakten behoorlijk verliefd op elkaar. En wij hebben besloten om te trouwen en dan of in Sudan of in Nederland te gaan wonen. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed, uh, mijn man vond dat het in Sudan iets minder ging economisch uh, gezien. Toen dacht hij van, nou, dat zou niet echt een hele goede start uh, zijn. Dus laten we dat uh, in Nederland gaan proberen. En, uh, nou ja, goed, je komt natuurlijk hier, je bent heel erg blij. En dat helpt ook natuurlijk om dan uh, moeilijkheden zoals taal... en ja. cultuur snel te overbruggen. Want, want wij weten dat het op dit moment in uh, jouw geboorteland... Nou ja, op zijn zachtst gezegd niet zo goed gaat, natuurlijk ook in de situatie daarvoor. Maar hoe was het twintig jaar geleden? Uh, het was uh, natuurlijk veel beter dan uh, nu. Ja. Dat is zeker zo, maar uh, de oorlog in het zuiden van het land was gewoon uh, toen ook al uh, behoorlijk bezig. Mm -hmm. dus, uh, maar goed, omdat het land toen zo enorm groot was, dat, uh, het um, voelt alsof het dan, in, in te vergelijken als, als ik dan Nederland mag ver, uh, vergelijken met uh, waar ik woonde... Ja. ...dan is het alsof een oorlog uh, in uh, Roemenië is. Ja. Dus dat klinkt een beetje ver. Ja, ik snap je. Ja. En, wat, dus, een, uh, en wat deed je, die man uit Nederland, waar je zo verliefd op werd in Soedan? Die was uh, oud door zijn uh, bedrijf? Ja, ja. uh, het heette destijds uh, Grabooske Amport, en, en nu het is het Arkadisch geworden. Okay. En uh, ze zouden in opdracht van de VN en, uh, voor ontwikkelingssamenwerking... een uh, weg bouwen tussen mijn Fat en, en Kadouli. Dat is in het gebergte gebied. Oké. Okay. En hoe communiceerden jullie? Want is, is het, wordt Arabisch gesproken in Soudaan? Ja, over het algemeen. Of spreek je ook Frans? Uh, nee, Engels. Engels? Oh, dus toen sprak je al Engels? Ja, ik zat oh. op school en ik uh, kon gewoon Engels uh, spreken. Oh. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat schiet op. Dus je hoefde niet alleen in gebaren op elkaar verliefd te worden? Uh, nee, nee, nee. Hey, en en toen, je hier, toen je hier aankwam, wat was nou de allervreemdste wat je hier aantrof in Nederland? Uh, wat ik, uh, om te beginnen met wat ik leuk vond, was... Uh, uh, ik kwam meteen in Isperdijk, Dat is echt een hele kleine dorp in West-Friesland. Yeah. En wat ik heel erg mooi vond, is de kleine tuinen voor, uh, voor de voortuinen. De voortuintjes. En, uh, ja, nou, dat vond ik zo mooi allemaal. Super uh, bezorgd en allemaal vrolijk bloemetjes. Ik kwam natuurlijk midden in de zomer. Yeah. En dat vond ik zo mooi. En dat was eigenlijk een soort van aannemelijk ontvangst voor mij. Van hier kan ik wel wonen. Ja, ja. Uh, ja, maar uh, wat mij echt uh, uh, indruk gemaakt is het uh, totaal manier van omgaan met elkaar. Uh, in vergelijking dus met die van mijn uh, geboorteland. Ja. Dat mensen daar zijn, uh, nou ja, openlijk op een bepaalde manier. Vooral dat lichamelijke aanraking, dat mm -hmm. wordt heel snel gedaan. Um, begroeten zijn, dan lang. Het is niet, hey, hey, goedemorgen, goedemorgen, maar het is meer van, hoe gaat het met jou, en de buren, en je vrouw, en je geiten, en je kippen, en je hond? Ja. En zo gaat het maar door. En in Nederland wordt het iets korter te houden. Dan moeten we hebben maar, haast hier, hè? Ja. <laughs> ja, ja, precies, heel weinig tijd. Ja. Maar goed, zijn er zeker andere dingen ook in de verhouding tussen de mensen onderling. Ik vond de tijd ook heel erg, uh, nou, het heeft in ieder geval mij wakker geschud van... In Nederland, als mensen nee zeggen, dan bedoelen ze ook nee. En dat is ja. natuurlijk heel anders dan in Soedan. Als ze daar nee zeggen, dan kan het nog van alles zijn. Ja, absoluut. Het is vaak ook okay, yeah. <laughs> ja. Dus ik moest steeds kijken van... Oh, wat bedoelt hij nou? Is dit de nee van ja, hier ja. of de nee van daar? En dat was even zoekerij de eerste jaren. Maar Amna, je bent, je bent heel positief en beleefd... maar er moet toch ook iets zijn wat je echt heel raar hebt gevonden hier. Er was die uh, Romario, de Braziliaanse voetballer... die in de jaren negentig bij PSV speelde... die kon er maar niet over uit dat wij in dit land voedsel hadden... en dat, en dat was appelmoes. En dat, daar snapte hij niets van, dat wij dat, dat wij dat lekker vonden. Ja. ja, nou ja heb, jij niet iets, heb jij niet iets dat je hier aankomt dat je dacht... nou, dit zijn wel hele rare mensen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, eh, Soudan is eh, precies eh, 1980 door de VN verklaard... als de... Het is een van de wereld. Mm -hmm. Het is een groot land, het is uh, vroegbaar, het regent behoorlijk in het zuiden En er is heel veel grond die nog niet bewerkt is. Dus dat, dat gevoel van het is een rijk land, dat zijn we ook mee grootgebracht. Dus, en dat houdt in dat je als je eten maakt, en dat heb ik je steeds hoor, mm -hmm. je maakt dus voor, uh, ik heb drie dochters en toen was mijn man, dus we waren vijf. Maar ik kookte echt gewoon voor tien mensen. Mm -hmm. uh, uh, wat ik hier gemerkt heb, is dat uh, voor vijf mensen betekent voor vijf mensen. Ja, ja. En dat vond ik wel even. Even moeilijk. Da Ja. ja. Dat, dat niet iedereen aan kon schuiven en zo. Uh, nee, nee. Er ja. uh, kwam ook niemand, dus dat vond ik ook nog vreemd. Ik denk, eh, hoezo dat het nu in de tijd niemand komt van de buren bij eh, ons even? Dus dat moet ja. uh, terwijl, terwijl je... even bijna iedereen oud nodig, het Ja, iedereen, dat is natuurlijk... Ja, dat, die voortuintjes zijn wel mooi, maar iedereen blijft in zijn eigen voortuintje zitten. Inderdaad. Ja. ja. elk voordeel ja. heeft weer zijn nadeel. Um, ja. Dank je wel, Amna. En uh, ik, heb nog wel, ik heb nog één ding ben ik nieuwsgierig naar. Want je begon te zeggen dat je echt hier een plek in de... Maatschappij hebt verworven na twintig jaar. Ja. En um, wat doe je dan? Behalve. Ik ben van beroep uh, maatschappelijk werkster. Oké. Okay. Dus ik heb op het hier gedaan, ik heb gewoon vier jaar aan de Hogeschool van Amsterdam uh, gestudeerd. Een bevalt het je? Uh, uh, ja, ik ja? heb een leuke opleiding en vooral noem je de crisis. En uh, je, je ziet ook meteen heel veel, vooral allochtonen, als ik dat woord mag gebruiken. Mm -hmm. Uh, heel veel lijden, omdat de politiek ook dat niet echt kenbaar maakt. Omdat we alleen druk zijn met het herstellen van de economie. We niet praten echt over het effect van mm. en wie er eronder lijden en waarom. Er worden op, op, op, uh, beslissingen genomen waardoor heel veel familie en gezinnen eigenlijk meer in problemen komen. Dat wordt niet over gesproken. Aan het maatschappelijk werken heb je natuurlijk elke dag daarmee te maken. Dus je bent toch op jouw manier nog voor tien mensen aan het koken elke dag? Ja, werkelijk waar. Ja. Ja. Ik wens je daar nog heel veel succes bij. En, uh, Dank je wel. Dank je wel voor je verhaal. En 31 augustus gaan we je 20-jarig jubileum vieren. Ja, ik ga zeker een hele mooie kaart branden. En heb ik al een aantal mensen uitgenodigd. En dan gaan we lekker dat vieren. Op mijn manier ook nog. Oké, okay, nou mee. maak maar voor heel veel mensen eten. Misschien komen, komt iedereen uit zijn voortuintje naar je toe als het, als het lekker ruikt. Ik zou het heel fijn vinden okay. bij deze. Oké, okay. dankjewel Anna. Goeienacht. Ja, en voor jullie ook. nacht. En Maatje Deuzink. Um, we gaan weer naar je luisteren. Heel graag. Wel Maatje. Nou willen we toch wel even een klein beetje meer van je weten. Kan je, nog, kan je heel even op deze, bij deze microfoon... dat we nog even voor de luisteraar denkt wie is hier nou al de hele avond muziek aan het maken? Um, want je maakt um, je eigen liedjes en je speelt. Ja. Maar je speelt ook bij theatervoorstellingen. Ja, klopt. Ja. Iedereen gaat naar C13 kijken de komende tijd... maar waar kunnen we jou allemaal zien bewonderen... Uh, vrijdag en zaterdag op uh, Pleinen in Amersfoort. met een uh, straattheatervoorstelling van Omsk, Omsk. Van Lotte van den Berg. Uh. En uh, wat nog meer? En 30 en 31 augustus in de stad Schouwburg in Amsterdam. met uh, het dood van een handelsreiziger van uh, het Drootheater. Dus je maakt bij die theatervoorstellingen. word jij als muzikant ingezet? Uh, ja, uh, soms als speler ook, maar ook als acteur. Uh, ja. yeah. uh, nu met name als muzikant en componist, ja. Wat goed. En wat we nu hoorden, je hebt je eigen liedjesprogramma ook nog eens? Uh, ja, ja, ja. Ik of breng eigen muziek uit in eigen beheer. En, uh, uh... en is dat ook iets waar wij als luisteraars naartoe kunnen, met een website en zo? Ja, dat, dat is mijn naam, maartjetheusink.nl. Dan nog een laatste vraag. En dan gaan we je niet meer lastigvallen met praten. Maar dan mag je alleen nog maar muziek maken. Welke taal was dit nou? Dit laatste liedje. Uh, Twents. Twents. Kom je daar weg? Ja. ja? ja. Slapen gewoon. Ja, ik denk... heet het zo? Ja, het is een... Uh... Ik heb, er zijn ongeveer drie versies... Uh, vertalingen overheen gegaan. Omdat, omdat ik het... Uh... Het helemaal niet goed uitsprak en dan zeiden mensen de hele tijd van uh, nee dat is helemaal niet goed en dat moet heel anders en dus het is drie keer herzien eigenlijk want je, je bent niet van nature een, een vloeiend Twentsprater nee nee de, de kinderen daar hebben eigenlijk een ander soort dialect een ja. beetje verbastering van het uh, echte Twents en uh, uh, ja dus het was ik ik heb daar alleen als kind gewoond zeg maar Oké, okay, dus, dus je werd op je vingers getikt door officiële Twente. Ja, de officiële Twente, de officiële boeren. Door Herman vinkers. Ja, nee. ja. Het was wel een prachtig liedje, een prachtig slaapliedje. Oh. Dankjewel. En um, we gaan denk ik nog misschien wel twee liedjes van je horen zometeen. Dankjewel. je um, Wij gaan nu weer door met, met, met het immigra de immigrantenkwestie. Um, Ina, goeienacht. De nacht. Nou ja, wat je je wil. Ik vind het zo fijn. Stel door, ik heb al die tijd geprobeerd, maar het lukt niet. Hè. En dat omdat je soms al toch, ja, ver in de nauw bij mij aan te gaan slapen. Je, je bedoelt, je hebt geprobeerd om in de uitzending te komen? Ja. Wat oh, ja, ja. is gelukt? Ja, en nu uiteindelijk over dat immigrant, maar ik ben niet immigreerd. Ik ben voor goed. het land uitgevlucht, als het ware. Van welk land ben je ik, uitgevlucht? Oh ja, ik kom uit Indonesië, okay, okay. Ik kom in Indonesië. En, en, en hoe lang ja. woon je al in Nederland? 55 jaar nu. En bevalt het een beetje, Ina? Ja, nou, het moet het kan niet anders. Kijk, ik, mijn broer was eerder gekomen. En, uh, keer, en, maar die had al een gezin met vier kinderen. En uiteindelijk had die paar jaartjes, is die gewoon maar weer vertrokken. Toen was in Amerika tot heden, hij negen kinderen. Hè? Ja. En, en, uh, dus, uh, maar ik kwam altijd vijftig hier. En... Ik heb eerst dus een in. Ik vertelde zo zelfs aan de collega. En toen zei ik: Ik ben dus uh, opgevangen in zo'n Als je aankomt, want je op een moment al die massa mensen. Mm -hmm. En dan was het in, in Eibergen. Nou, het was verschrikkelijk. Toen dacht ik: Ik ga met, met mensen mee om. Uh, hoe heet dat? Een, uh, uh, om goed te gaan werken mee. Want zo kan ik niet. Ik ben weer opgesloten. Dus dat was mijn gedachte. En toen ben ik voor een paar maanden in, uh, in Eibergen. ...in de Winterswijk... ...en dat algemeen ziekenhuis wijf Maar ik, ja, ik was nog... ...in de achterhoofd... ...dat je nog in de toestand zit... ...want je moet eventjes acclimatiseren... Milo. ...en ja. ben je maar dus mm. ik ben helemaal doos alleen. Ik ben toen naar Limburg... ...en wat zeggen ze toen in Limburg? Ik was intern. Mm. En jij ook met de... ...wat zei leep op zijn Limburgs. Dus ik denk, wat zeggen ze toch? En toen ze mm. zei ik, ja natuurlijk. En ik denk, wat krijg ik nodig? Maar... Het zijn nog veel wat Indische meisjes, dus verpleegsjes. Nou, als ik zo vertel, ze is de potverdorie, moet die tegen mij zetten. En zo ging dat allemaal. Maar ik heb echt van alles geleerd in Nederland, hoor. Maar en ik, en uh, Ina, als ik me vragen, waar woon je nu? Ik woon hier nu in uh, AJ Ernstra pas, hoor. Pas anderhalf jaar. Maar welke stad? Uh, uh, Buitenvelder. Buitenvelder. Oh ja, Amsterdam. Ja, ja. ja, ik vind het zo fijn toen ik uh, je zag op de NIW, ja... En toen zei ik zo, dit is Nathan. Ja, ja leuk, hè? Ik vind het zo fijn. Georg, weet je, Roetse, Elburger. Ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik snap niet helemaal precies wel, welke details je het hebt, maar de... Um... Nee, mijn vader komt toch uit Elburg. Jouw vader ja. komt uit Elburg? El, ja, mijn okay. vader is Elburger. Ja. Helaas is hij in Indonesië vroeg overleden. Ja, ja, ja. Ja. ja. Vier kinderen achtergelaten, nagelaten. Maar goed. Oké. Okay. Maar Ina, ik heb... want, want ik wil het even nog wel een beetje hebben... over het gesprek waar we het uh, vanavond over hebben. Dat, we hebben het natuurlijk over... Uh, immigreren. Ja, over hoe het ja. is dan, hè? Om ergens geboren te worden en opeens een beetje te moeten wennen... in een heel ander land. Oh, um, ik ben gewoon. Wat zeg je? Ik wen gewoon natuurlijk. Ja, dan hè? Je moet je toch wennen, natuurlijk. Ja. ja. Uh, ik woon wel in een islamitisch land. En allemaal met een... Ik heb niets over kodon, maar daar heb je weinig met kodon. Maar de meesten wel achter de voorzillende kodo mensen, Want mijn vader had dus dat huis gebouwd ja. tegenover zo'n kleine moskee. Ja, dat ik me ook altijd af, maar dat geeft niks. Veel, veel ervaringen. Nou, geweldig. Ja. En, en um, um, Ina, nog een, nog een laatste vraag aan je. Um, heb jij uh, de afgelopen uur geluisterd naar ons programma? En ja, ja. En herkende jij de verhalen van andere mensen... Ik luister met alles. Ik luister. Ja, luister alles. Ben je een radioluisteraar? Altijd, altijd. Eén, s'avonds, altijd. Nou, dan is het fijn dat je er ook een keer op kan, toch? Dat is niet eens, omdat ik dacht, ik wil toch een keertje met, ja. met me praten. hoor? Het is gelukt, het is gelukt. Ja, ik We kunnen onszelf feliciteren. Dankjewel dat je even en, wilde bellen. Ja, dus en, bellen, en ik een, ben al een paar keer met... Ik ben in de club van Jok, het ondergedoken, zoiets, hè, kind. En ik ben ook van dat dat uh, hok is al opgegeven. Zo leer ik de achtergrond alles. Ik heb altijd gelogeerd in Israël. En ja, ja. Israël logeer ik vaak bij de Jeruzalem en bij de most, uh, uh, Hoe heet het? Rekba, daar logeer ik ook. Maar Ina, als ik je even mag onderbreken, want, want ja, er zijn, nog, er zijn ja. natuurlijk ja. nog andere mensen... Ja. en we hebben natuurlijk ook oh. nog live muziek, voordat we oh, alle, kanten, alle kanten opwaaien. Ja. Ik wil je bedanken dat je ons gebeld hebt en ja. ik uh, wens je nog een hele goede nacht. Hartstikke oh, fijn, hoor. Oké, okay, dag, Ina. Dag, dag. Um, ik krijg hier um, een aantal mailtjes binnen, volgens mij... Of krijg ik geen mailtjes binnen? Er is een vraag van Loes aan de zangeres. Uh, zingt de zangeres folklorische liederen? Zijn er folklorische liederen? Nee, hè? Nee, Loes, het antwoord is nee. Um, nou, zie je dat we hebben een, we hebben een, een multimediaal uh, interdingetje-momentje in, gehad. Ik kijk even naar de regie. Zijn er op dit moment bellers? Dan gaan we, um, ga ik u oproepen nog te bellen over... Um, heeft u verhalen over immigratie? Bent u elders geboren? Woont u nu hier? Of komt u uit Nederland en woont u elders? Bel 0800 1121. Of u kunt mailen naar casaluna.nzv.nl. En wij gaan nog een keer luisteren naar Maatje Teusink. Dank je wel, Maartje. U kunt bellen, 0800 1121 Of u kunt mailen naar uh, kazaluna.ncrv.nl. En we hebben het vandaag over um, migratie, emigreren. Heeft u een leven elders opgebouwd of bent u helemaal niet in Nederland geboren? Of zijn u ouders elders geboren? En, um, woont u hier al heel lang? En vindt u daar wat van of heeft u daar een mooi verhaal over? Uh, dan kunt u ons bellen. Um, even kijken, het is even rustig op dit moment op de lijn. Um, over immigratie gesproken. Um, ik ben een keer op Ellis Island geweest. Uh, in New York. En um, dat was in eind 19e, begin 20e eeuw. de plek waar alle immigranten in Amerika aankwamen. En dat is een op zijn zachtst gezegd indrukwekkende ervaring. Dat is een bijzonder museum waar je kan zien hoe iedereen bepakt en bezakt met koffers van heinde en verre op boten aankwam zetten... om uh, een nieuw leven op te bouwen. Um, als u daar toevallig in de buurt bent, ik zou er eens naartoe gaan. Ik kijk even naar onze regie. We hebben nog geen bellers. 0801121, Maar we hebben een veel beter alternatief. Want Maartje Teusink is hier nog steeds. Wil je nog een lied voor ons spelen, Maartje? Ja, is goed. Oké. Okay. I <laughs> you Dankjewel, Maatje Teuzing, Kordie. We gaan snel verder. Uh, aan de telefoon is meneer Hartman. Goedenacht. Goedenacht. Met wie heb ik het genoegen? U heeft het genoegen met Nathan Vecht van het programma Casa Luna op Radio 1. En het is tien ja, voor Casa twee s'nachts. Uh, oh, ja. Uw naam is mij iemand gaan, maar... Uh, U klinkt als een Groninger. Ja, ik ben, uh, ik woon, ik ben de stad Groningen, mm -hmm. Maar ik ben geen geboren Groninger, want ik ben in Engeland geboren. En ik ben dus, uh, als kind ben ik dus uh, <coughs> weer, was ik een jaar of vijf en een half of zo, ben ik weer teruggekomen uh, naar Nederland. En heeft u Engelse ja. ouders? Of was u gewoon even nee, tegen? Nee, nee, nee, nee. Mijn ouders waren, zijn gewoon Groningers. Maar mm -hmm. mijn, mijn ouders ten tijde uh, in mei 1940 in Frissingen met ja. zo'n Groninger Coaster... Ja. En die moesten dus naar Engeland varen. Hè? Daar waren er dus meer om, om, uh, dan. Die, die Skate moesten dus uh, in veiligheid gebracht worden ook. Die moest naar de hand van de Duitsers blijven, natuurlijk. Ja. En zodoende ben wij dus in Engeland terechtgekomen. En zodoende ben ik daar geboren. En mijn jongste zus ook. En kunt u zich iets herinneren daarvan? Nou, het meeste werd ik uit de overlevering van mijn moeder. Mm -hmm. Want mijn vader, die, die, die, die, die, die zeelui die daar dus allemaal terecht kwamen, die hadden dus vaartplicht in de oorlog, hè. Mm -hmm. Dus en dat soort zaken. En mijn, en mijn moeder wist, wist eigenlijk nooit waar die precies was, want mochten ze niet vertellen, maar ze hadden zwijgplicht. Dus uh, het meeste werd ik dus allemaal van mijn moeder. En ik weet alleen maar dus van het laatste jaar ongeveer... Daar ik er dus, zelf dus iets van. Maar wij zijn dus in Southampton zijn we daar aan land gekomen... en toen zijn we in Wimbleden zijn wij opgevangen. Ja. En vanuit Wimbleden, ja, in het graafschap Surry... zijn we dus uh, uh, bij gasgezinnen ondergebracht. Maar, maar dat, waren, dat uit... ze waren wel de jaren dat u leerde praten. Wat zeg je? Dat zijn toch de jaren dat je leert praten? Ja, ik, ik, ik ben volledig Engels opgevoerd. Ja, Engelstalig. Sprak u eerst Engels, toen Nederlands? Ja. Maar het is, ja, nou, niet, het is nou niet te zeggen dat ik dat nog kan horen in uw accent. Nee, dat is wel zo. Want ik sprak geen woord Nederlands toen ik terugkwam in Nederland met mijn zus. En in, in, inmiddels spreekt u vloeiend Gronings. En heeft u... Um, ja, ik kan wel Gronings praten, hè. <laughs> nog Gronings, hoor. En heeft ja. u uh, en, nog steeds toen u op een gegeven moment op, op school Engels leerde... Ik weet niet of u dat gedaan heeft, trouwens... Nou ja, ja, ik ben daar ook naar de kleuterschool geweest of zo. Dat was allemaal niet. Nee, maar toen u in Nederland was, ja. heeft, heeft u op school toen Engels gekregen? Nederlands moet ik leren hier. Nee, dat snap school, ik. Ja. Maar naast Nederlands, heeft u op, op, op school toen u inmiddels weer in Nederland woonde... een Engelse les gekregen? Want het schijnt... Later bedoel je. Ja, later? Ja, op de Mulo. En, en ja, had u ja. toen nog die, een grote woordenschat? Ja, toen had ik, ja, ik kon me er redelijk goed mee in, alleen met het Nederlands niet. Okay. En daar heb ik dus eigenlijk best wel heel veel jaren last van gehad. Taal, taal achterstand. Kijk, maar je leerde natuurlijk, ja, toen ik hier terugkwam, je leerde op straat natuurlijk wel gauw uh, de, de, de, de taal, de straattaal. Ja. Maar daar is iets anders als schooltaal, om het zo maar te zeggen. Dictates maken en dat soort dingen. Ja, ja. Daar had je dus wel vreselijk veel moeilijk mee. Ja. Moeite mee. Want ja, die leraren die hadden er ook geen ervaring mee om, om, om, om daarmee om te gaan. Hè. Dat waren ze helemaal niet gewend in die tijd. Daar niet... was geen programma voor. Nee, want er was natuurlijk niemand die in Engeland was opgegroeid. Nee was de enigste. Dat was toen wel, een beetje, wel, wel bijzonder. Dat denk dus niet meer zo, maar toen wel. En, en was het ja. in de stad Groningen of ergens? Een... Nee, in de stad Groningen. In de stad Groningen. En bent u daar ja. de rest van uw leven blijven wonen, in de mooie stad Groningen? Ja, wonen en werken, getrouwd en, en alles, ja. Ja, ja, ja, ja. En, ja. en is, er, is er nog een voorliefde voor Engeland gebleven? Of was ja, dat... dat wel. Ja, het is, het is wel een klein beetje in de genen geslopen. Ja? En naarmate ik ouder word... Uh... Uh, begin ik, uh, heb, ik, heb, ik dat, heb ik dat gevoel uh, steeds wel weer een beetje dat dat een beetje sterker was. En wat ik gebeurt ben... er dan als u naar Wimbledon kijkt? Naar de tenniswedstrijden? Ja, strijden? en naar het Engelse voetbal en alles wat in Engeland gebeurde. En ik ben er laatst ook nog naar Manchester geweest. En zo. En, uh... Of voetbal kijken en zo met, met, met mijn zoon en een paar kennissen en dat soort dingen. Ja. En als Engeland, als Engeland bijvoorbeeld in Nederland moet spelen, ja, dan heb ik het altijd wel een beetje moeilijk. En voor wie je bent, ja, je. ja, dat klinkt misschien wel een beetje kinderachtig maar het komt wel weer boven. En als FC Groningen de Champions League finale tegen Manchester United speelt, voor wie bent u ja, dan? dat was, ja? Nou ja, goed, mensen, ik ben dus niet in Manchester natuurlijk. Nou ja, Of tegen een, een ja, Arsenal uit Londen. Nee. FC Eagles wel, dat is ook zo'n voetbalclub daar. Maar, maar, maar bent u dan nou voor FC Groningen of bent u nou voor Engeland? Ja, nou ja, een beetje voor beide. Toch wel. Nou dus heeft er... ja, kijk, dat, dat is natuurlijk... Het is er nooit weinig. helemaal uitgegaan, die eerste jaren in Engeland dus. Nee, nee, nee, want wij hebben dus... Uh, wij hebben dus ook nog bij, uh, daar word je bij mensen ondergebracht. En we wonen, uh, we wonen eerst in een hele grote villa, waar waren nog wat voorname mensen Die man was rechter in, in Londen, in High Court. Ja. Ja. En, die, en, en die mevrouw had ook gestudeerd, dus dat was wel een beetje de upper class zeg maar. En dat, mijn, mijn moeder voelde zich daar niet zo thuis. En uh, nou, toen zijn we dus... Uh, er waren gewone mensen, om maar zomaar te zeggen. Zijn, zijn we dus daar, daar terechtgekomen? In Epsom, in, in, in, in 28 Castle Road. <laughs> en maar, maar, wat bent u in Groningen gaan doen? Nou, ik heb. Uh, wat bent u geworden nou, later toen u groot werd? In, uh, in de scheepsbouw. Ja. En ik ben later bij de gemeente aan, aan het werk gegaan als ambtenaar. Oh ja, en wat moest u daar doen? Sport en recreatie. Oh. En wordt er nog een ja. beetje goed gerecreëerd in Groningen? Ja. Ja, gaat dat ja, goed? Er gaat, gaat niks boven Groningen, hè. <laughs> dat, uh, was, was, was was de ambassadeur van onze provincie, hè. Onze ja. uh, commissaris van de Koningin, toen de, de tijd. Uh, nou, u, bent ook, u bent ook een, een goed ambassadeur van Groningen, meneer Hartman. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, jawel, jawel, jawel. Ja, ja maar, maar ik heb ook nog wel echt een, echt een hang naar Engeland, hoor. Ik, uh, ik vind het... Uh, ja, ik lees er ook wel wat over en ik val allemaal wel. Dus uh, ja, dat... dat ja, nee, dus als ik zei, je zit gewoon een beetje in je geheim. Oh, gaat ook nooit weer weg. Nou, mooi. Um... Maar wij hebben dus daar... Uh, nou ja, goed... Want dat, dat had nog wel wat voeten in de aarde die overtocht naar, de, naar de Engeland toe. Want de, die, die steek werd ook nog gebombardeerd en alles onderweg. Want het zijn ook nog bussen ja, die hebben die niet gehaald. Ja. En mijn moeder was toen naar boord. Dus die, die, moest, die moest dus ook mee. Maar dat heeft u allemaal van uw moeder gehoord, want u was te klein. Ja, dat weet ik allemaal ja. van mijn ouders ja. natuurlijk. Mijn moeder was toen op dat moment dat we daar, dus daarheen heen, heen moesten, was mijn moeder zwanger van mij. Ja, ja. Ja, dus. U heeft op jonge leeftijd al wat meegemaakt. Maar gelukkig bent u veilig geland in de recreatieafdeling van Groningen. Dat is een ja, geruststelling. Ja, dat zeker. Ja, Meneer Hartman, Grunin. dank u wel voor het bellen. Groningen is niet staan, hè? Ik hoor het. En een goede nacht. Dank u wel. Dag. Dag. Dag. Wij gaan uh, langzaam uh, de luiken sluiten hier bij Casaluna. Uh, we gaan zometeen nog één... Ik denk nog één liedje van Maartje Teuzing, maar... Uh, zij, gaat, zij gaat het afsluiten hier. Uh, voordat ze dat gaat doen, vertel ik u dat morgen Casaluna um, weer terug is. Even naar middernacht. Dan presenteert Frank Dumos en hij ontvangt ondernemer Edmond Hilhorst. Um, als u blijft luisteren, zometeen, dan kunt u luisteren naar de Fara die het van ons over gaat nemen met De Nacht klinkt anders. Uh, Sadetien, dankjewel voor je aanwezigheid. Maatje Teusink, dankjewel. Uh, en... Aan jou de laatste minuten van vannacht. Het gaat me allemaal veel te makkelijk. Het genieten van de dagen het gaat me allemaal